We zijn zo'n heerlijke klassieker aan het begin van de uur 2 van Zandvoort op zaterdag. de Total en Stop Loving You. Ja, 7 over 3. We zijn er weer. Studio Tolweg Dina, waar het lekker koel cool is vanwege de airco of dankzij de airco. Maar buiten is het een behoorlijk zomerstemperatuur, Een graadje of 26. Dus uh, we mogen niet klaar, Gombeltje. Ik klaar ook niet. Ik zit lekker binnen. Jij zit lekker binnen bij de airco. Je zo, hebt gelijk. Ik ben niet zo zon aanbidder. Maar goed, het is ook een heerlijk ko koel windje nog wel hoor. Als je goed op uh, een goed, uh, goed plekje zoekt. Mooi, wat gaan we allemaal doen in dit uur? Nou ja, de, om drie uur, dus onlangs om drie uur, is de kwalificatie begonnen van de Formule 1 race in Oostenrijk. Die morgen verreden gaat worden. En ik heb van jou begrepen dat Max zijn auto net weer op tijd heel had. Net op tijd nieuwe sensoren erin. En hij rijdt nu in zijn eerste out-lap. Dus we houden het voor u in de gaten over hoe het met Max gaat tijdens deze kwalificatie. Nou, natuurlijk is er op dit moment een groot feest aan de gang bij Strandpaviljoen Adam en Eva. De naam zegt het al: de allereerste blootgewoon Beach Party. Op het circuit wordt vandaag en morgen heerlijk gereced, en wel door de Engelsen: de BRSCC Eurovest Races. Een prachtige raceclasses. Uh, dit vandaag en morgen op het circuit Zandvoort. En we gaan dit uur even uitgebreid vooruitkijken naar het zomerfestival van vanavond in Zandvoort. Wat u daar allemaal kan verwachten. En daarnaast hebben we natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Rond de klok van kwart voor vier gaan we even schakelen met onze collega Willem Bruist. Want die bruist niet alleen in de studio. Maar vanmiddag bruist hij ook op het strand tijdens een haringfeestje aan zee. En we gaan rond de klok van kwart voor vier even bellen met Willem Bruist. Wat de mensen daar kunnen verwachten. En wat voor, met name wat voor muziek. Dat om kwart voor vier. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. Zfm Zandvoort. En het luisteren doe je via www.zfm-live.nl Uur 2 met zonige muziek.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 Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e la viola la domenica in tv, un Italia col caffè ristretto, le calze nuove. Vieni di malinconia buongiorno dio lo sai che ci sono anch'io lasciatemi cantare con la chitarra Ja, Ja, wij in de studio van ZFM hebben de zomer in onze bol. dat hoor je ook aan de muziek, hè? We deze van uh, Toto Cantuño en Litaliano. We kijken ondertussen naar uh, Q1 van de, de kwalificatie Formule 1 in uh, Oostenrijk. Oranje tribune zo aan de zijkant. Wel een mooi gezicht uh, om uh, te zien. En momenteel in Q1 hebben we nog vijf uh, minuten te gaan. Max stappen op dit moment, uh, als ik het goed heb, op uh, PU4. Net, net achter Rijkonen, dus het blijft spannend. Raise your little thing up. Dat was de gouden houden van Queen in the Crazy Little Thing, Cold Love. Inmiddels uh, kwart over drie, ja, zo dadelijk om uh, vier uur gaat het feest uh, losbarsten. En we hebben het over het uh, Zomerfestival in het centrum, Albert-Jan. Ja, het Zomerfestival in het centrum van Zandvoort. Vandaag wordt voor het tweede jaar op rij het Zomerfestival, Zomermuziekfestival georganiseerd. De deelnemende horecabedrijven van Stichting Muziekfestival Zandvoort hebben een keur aan artiesten geboekt die op de diverse podia in het centrum zullen optreden vanmiddag en vanavond. Net als vorig jaar bij het lunchroom rabble de spits af op het Kerkplein... met een Zuid-Amerikaanse party. Het feest begint hier al om vier uur... en al luisterend en kijkend naar het optreden van vrienden van Galabis kan men op het zonnige terras genieten van Caraïbische drankjes en gerechten. Bij Janks Saloon op het Dorpsplein speelt vanaf zeven uur 4H featuring E-Man... Deze bijzondere band speelt een combinatie van blues, rock en reggae. Het wapen van de Zandvoort op het Gasthuisplein gaat volledig mee in het caribische sfeer. In het voorprogramma zingt daar vanaf 8 uur Kelly Henson... en daarna is het podium voor Friction and His Roots Drivers... met heerlijke reggae gemixt met Afrikaanse en Caraïbische muziek. Voor het wat meer steviger werk moet je aan het eind van de haltestraat zijn... bij café en Hardy... Vanaf 7 uur twee muziekstijlen die elkaar afwisselen op hetzelfde podium. De classic rock coverband The Band at Seven en de bekende duo Boom Funky House... met DJ Erik Houweling en alt-saxofonist Bas Koning. Zoals men gewend is van de cafés Anders en Vier... hebben ze weer een blik met artiesten opengetrokken. Naast het plaatselijke talent Wendy Moore... kan men een afwisselend optreden verwachten van zanger Sokkaart Boy die ongetwijfeld zijn nieuwe single Mama Wants Party ten gehore zal brengen. Verder zangeres Saskia Soulful met onvervaste dance classics en Omar La Reine. en niet in de laatste plaats zanger Jackaïm met danshits van Nu en Soul... van aanvang daar 8 uur. Ook vanaf 8 uur pakt discotheek Chin Chin uit... met een drietal bekende DJ's Edwin van der Wouden alias DJ... Anciano met veel opzwepende danceclassics. DJ Patrick en DJ Bobby... gaan er een geweldig feest van maken op het plein voor de gin. Met een geweldige mix van dansbare muziek. Muziekfestival Zandvoort nodigt ouderen en jongeren uit... voor een swingend en opzwepend festival... in het bruisende centrum van Zandvoort... Van een middag, vanaf 4 uur gaat het los, het zomer, tweede zomerfestival in het centrum van Zandvoort. Nou, en het weer uh, werkt lekker mee, dus we kunnen gaan genieten inderdaad uh, van dit zomerfestival in het uh, centrum. En uh, bij de Chin, Chin uh, ja, daar ga je heel veel uh, Classics horen. Nou heb ik er ook even eentje uitgekozen. Ik denk dat kunnen wij ook, hè, van ZFM. Lekkere Classic muziek draaien, is dus Earth, Wind Fire. Zetterzet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Drop top, rolling on my wrist. Diamonds up and my chain. Cardi and can't tell me. Let them up and I the game. My big fat Yeah, all them boys cook, huh? we're from dollar bills, now we poppin' rubber bands. You yeah. know something? Tell me while I do my money dance. Like yeah. Yeah. Ik heb goed nieuws voor alle mensen die luisteren naar de Euro Breakdown. Vanavond is onze eigen hitlijster weer tussen 7 en 9. Een paar weken op vakantie geweest die mannen. Maar ze gaan er gewoon weer deze hele zomer lekker tegenaan tussen 7 en 9. Met de beste hits uit Europa. En ook deze staat daarin vast en zeker nog genoteerd. Cardi B en uh, uiteraard Bruno Mars. Dat was finesse. Vorige week zondag vond het plaats in Zandvoort en uh, Scheveningen. Daar heb ik het over de Beach Cleanup. Het strand wat, wat schoner maken, Albert-Jan? Ja, want National Geographic stond de hele maand juni... in het teken van stop met plastic. De beachcleanup van afgelopen zondag... heeft een gigantische hoeveelheid troep van het strand opgeleverd. Door 250 vrijwilligers werd 1500 kilo afval opgehaald. De organisatie van de National Geographic... Geogra was verbijsterd over de hoeveelheid. Ochtends vroeg waren de vrijwilligers vanaf strandpaviljoen Ahoy... met bussen naar locaties buiten Zandvoort vervoerd... Men kon kiezen tussen 10 en 5 kilometer. 10 kilometer vanaf uh, voorbij Langeveldse Slag en 5 kilometer vanaf het Bloemendaalse Strand. Beide afstanden voerden naar het centrale punt, strandpaviljoen Ahoy, waar de verzamelde rommel werd gewogen. Het was niet alleen maar plastic die werd opgeraapt, maar wel voor een groot deel. De drie ambassadeurs van National Geographics. Actrice Hanna Verboom, plastic soep-server Marijn Tinga en YouTuber Wout van der Vaart... waren met stomheid geslagen toen het totaal bekend werd gemaakt. Samen met uh, Scheveningen, waar tegelijkertijd eenzelfde actie werd gehouden... en ook rond een 1500 kilo werd opgehaald. 3000 kilo troep die niet meer in zee gaat, al dus een woordvoerder. Dat zijn geweldige hoeveelheden. Niet normaal, hè? En binnenkort uh, komt er weer een beachclean aan uh, albert -Jan? Ja, Even denken, wanneer is het ook weer ergens in augustus, uh, geloof ik. Nou, begin augustus. Wij houden het voor u in de gaten. Dus, Zodra de datum bekend is, zullen wij daarop terugkomen. Zo is het. Dankjewel. Hier is Petty Smits en Because the understand The fire I breathe Love is a banquet On which we feed Het valt me weer mee dat deze plaat niet eens kraakt. Deze, maar is wel al, al heel oud alweer. Uit uh, 1978 hoor je Patty Smith En dit leuke plaatje, Biko's De Nights. Inmiddels uh, half vier, jou zitten klaar voor de evenementagenda. Ja, allereerst zoals al eerder aangegeven in dit uh, programma... de allereerste blootgewoon beachparty is uh, aan uh, de gang. En uh, vandaag organiseert blootgewoon bij Strandpaviljoen Adam en Eva... de allereerste blootgewoon beachparty op het Naakstrand van Zandvoort. De place to be voor iedere vrijheidsgenieter die relaxed in, de, uh, in het leven staat. Zo verwoordt de organisatie het evenement. Het is een feestje waar je heerlijk kan chillen in uh, houtsgestookte houts ge sauna's. Een massage kan on ondergaan of meedoen aan een yoga sessie. Maar daarnaast kan er ook gewoon feest gevierd worden. Goed eten van de barbecue, opzwepende Caribische muziek, live muziek en diverse workshops. En, en de blote voetjes kunnen natuurlijk van de vloer. Het feest is om half twee begonnen en duurt nog tot tien uur... bij Strandpaviljoen Adam en Eva. En zoals gezegd, de Engelsen zijn overgestoken... van Engeland naar het circuit Zandvoort. Want vandaag en morgen worden daar de BRSCC Eurofest races gehouden. Vandaag en morgen de Britse raceorganisatie... maakt de overstap van naar het Europese vasteland... voor de spectaculaire Eurofest. Geniet van diverse catering, merken merkenraces en andere club races. Dat allemaal op het circuit Zandvoort vandaag en morgen. Meer informatie over dit evenement... en ook over alle andere evenementen van het circuit Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. En zoals gezegd, vanavond is het zomerfestival. Het begint allemaal al om vier uur op het Kerkplein. En het is ook de langste nacht van het jaar, dus dat scheelt ook weer. Want tijdens dit midzomernachtfestival... vind je live muziek in de straten van Zandvoort. Wie, wat, waar en hoe... U kunt het, heeft het allemaal kunnen lezen in de Zandvoortse krant... dan wel horen van waar... Er is geen plekje in het centrum van Zandvoort... waar geen live muziek ten gehoor wordt gebracht vanavond. En vanmiddag vanaf 4 uur reeds het geval. Gaan we naar 3 juli om 1 uur... dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. En Cinema Nostalgie presenteert Ja Zuster, Nee Zuster... Om één uur gaat haar de deuren open en dan ja, zuster, nee, zuster... met onder andere Loes, Luca, Paul de Leeuw en Paul R. Kooij. Nou, ik hoef het verder, dat verder niet uit te leggen. Ja, zuster, nee, zuster, een begrip onder de vijftig-plussers. Meer informatie over cinema-nostalgie en over deze film... Ja, zuster, nee, zuster, kunt u natuurlijk allemaal terugvinden... op de website www.circuszanfoort.nl. Dan gaan we naar uh, van 6 juli tot en met 8 juli... komt heel Zandvoort in Britse sferen. Van 6 tot en met 8 juli beleeft je Zandvoort aan zee... in Britse sferen tijdens het British Festival. In a great British tradition. Het beste uit de Britse keuken. Gin tonics, Britse winkel, etalages... Britse sporten en spellen op het strand. Britse feesten en optredens. Alles ook uh, te lezen in de speciale uh, uitgave van de Sun. En wel de Zandvoort Sun. En dan hebben we het over de krant... Of wat moet je dat zeggen? Ja, dat klopt. Eh, dat is dus drie dagen lang eh, geheel British gebeuren in het centrum van Zandvoort. En van op 7 en 8 juli wordt u dus natuurlijk verzocht om ook even naar het circuit te gaan. Want dan is het traditionele British Race Festival de place to be. Kijk en geniet van de meest aantrekkelijke voertuigen van de Britse, Britse fabrikanten... die hebben bijgedragen aan een unieke motorsporthistorie. Races en demonstraties wisselen elkaar af... Maar voor een, de, de tijdschema verwijs ik u even naar de website van Zikwi Zandvoort. Dan klikt u even op British Race Festival, de tijdoverzicht. Het begint allemaal op vrijdag al en dat doet drie dagen lang Brits Race geweld. En liefhebbers van oldtimers, u bent echt van harte welkom... om dat, dit geweldige Engelse Race Festival mee te maken. Dan gaan we naar 9 juli en dan hebben we het over de EK Zandsculpturenfestival... Op maandag 9 juli gaat het Europese Kampioenschap Zandsculpturenfestival in Zandvoort aan zee van start. Op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen dan beelden van ongeveer 3x3 3 bij 3 en 3,5 meter hoog. Verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein... wordt 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort, aangezien Zandstrand niet geschikt is. Het thema voor dit jaar is Leonardo da Vinci en op zondag 15 juli wordt er bekendgemaakt... Welke kunstenaar zich Europees kampioen zandsculpturen 2018 mag noemen? En de zandsculpturen zijn nog tot ver in november te bewonderen. Is dat alsof dat niet allemaal genoeg is? Ook Mart Visser, de Takeover. daar kunt u ook nog heen. Het raadhuisplein, het raadhuis en het museum kunt u de Mart Visser, de Takeover nog bezichtigen. En dat is allemaal tot met 1 augustus. Ik zou zeggen, tot zover. Dankjewel Albert-Jan, weer genoeg te doen de komende dagen. Voor uh, wat betreft de Formule 1 zitten we in Q2, uh, Albert nog uh, 4,5 minuten te gaan. Max Verstappen op dit moment op een vijfde plek en Ricciardo op een negende plek. Alleen die auto van Max die is de pits ingesleept, uh, want uh, die deed het in één keer niet meer. Dus uh, mm. We hopen dat het allemaal goed komt met de auto van Max Verstappen en dat hij Q3 wel weer mee kan doen. Juist in de, de evenementagenda Vanavond een gezellig zomerfestival Het begint eigenlijk al om 4 uur hè, Dus wees erbij in het centrum van Zalvoort Toegang is heel gratis Met uh, allemaal lekkere muziek En ook uh, dat weet ik al van uh, andere festivals Elk jaar weer Tijdens het uh, midzomernacht Heel veel classics En je weet het maar nooit hè. Misschien komt deze ook nog wel langs Je de Taste of Honey en Boogie Oogie Oogie Of deze Malmung Als je deze zonnige muziek van de, de zoekmachine hoort en Maldon, ja, dan krijg je gewoon zin in een uh, middagje strand liggen hier in Salford. Uh, Graag of 26 op dit moment, dus een uh, heerlijke zonnige zomerse temperatuur. Nee, wat doen wij Albert-Jan? Dan gaan we in de studio zitten. Ja, lekker. Tolweg Tina. Ja, wel, le wel lekker cool, maar Willem Bruijs, onze collega, die uh, doet het toch wel beter. Want die heeft vanmiddag gekozen voor het strand. Toch Willem? Goedemiddag. Ja, goeiemiddag daar in de hete studio. Ja, nee, het is lekker cool uh, hier. Ja, maar jij bent, uh, jij bent terug te vinden uh, op het uh, zonnige strand uh, uh, van Zandvoort. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Uh, ze hebben mij gevraagd bij Strandtel 12. Uh, of ik daar uh, ja, de muziek zou willen verzonnen. Dat wil ik dat Want er is vandaag uh, ja, uh, de Haringdag. Het Haringfeestje een Haringfeestje en, uh, het begint lekker druk te worden hier de warme zangers zag ik uh, net bij uh, nou, de mensen stromen al toe om 4 uur begint het feest nou ja en je hoort wel aan de muziek maar niet zo dat ik zal het ook weg we hebben stil zijn ja ja je komt een beetje beetje moe ja, maar bruisen, maar... ja maar wat voor soort muziek uh, kunnen de gasten uh, van Haringfeestje aan zee uh, verwachten van jou uh, willem uh, dat, uh, dat varieert van lang ...aan reggae, het van het lucht af en uh, ja, wat we nodige, voor consumities, zeg maar. Nederlandstalige muziek, een beetje, beetje gezellige muziek. En ik besluit dan uh, gewoon vandaag met de Twentse Volksliederen, denk ik. Met Twentse Volksliederen? Twentse Volksliederen, ja, ik dacht het wel. Jo. ja. Ja, <laughs> e, maar in je aankondiging zei het al, je doet het niet helemaal alleen... ...want je wordt uh, ook ondersteund door de wapenzangers van Zandvoort. Ja, goed, ja, nee, nee, nee, maar hun hebben hun eigen act. En, uh, hun zingen vanaf 4 uur. Uh, ja, vanaf vier uur uh, zingen ze twee blokjes, drie blokjes van 25. En ik heb gevraagd van uh, is het dan drie keer hetzelfde. En zeiden nee alleen de tweede keer. Dat zou je allemaal. Maar um, nee, blokjes van uh, 25 minuten en dan uh, drie in totaal. En oh. als hun uh, stil zijn, dus lekker genieten van de zon en uh, de zee. Dan neem ik het weer over en uh, ja, dan draai ik de bruisende muziek met 12. Ja, want uh, even, even terug naar gisteren. Want uh, gisteren vierde je je 25e uitzending van The Boys Are Back. Ja, dat was ook wat, hè? Dat was ook wat? Dat was ook wat, ja. En met een druk baasje, Willem. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik bedoel, uh, uh, bruis, ik heet me niks bruis. Nee, maar je kan ook te veel bruisen. Ik doe dit niet alleen natuurlijk. Charles Duijf is de andere boy. Ja. En uh, nou, met elkaar doen we dat gewoon. En die 25 die hebben we eigenlijk zo gehaald. De 50ste uitzending zit er al aan te komen. Op een 49 e 24 uitzending. Uh, 24e uitzending. Uh, ja. ja. Maar goed, uh, vandaag, uh, vandaag live vanaf het stand. Een haringfeestje yes. aan Zee. Yes, yes, yes, yes. Is het nieuwe Haring? Uh, uh, dat denk ik wel, want dat plastic zat er nog omheen. <laughs> heel goed, heel goed. Maar goed. Nee, maar het ruikt hier heerlijk, hè? want er worden palen gerookt, makrelen gerookt. Okay. Uh, eigenlijk zou jullie gewoon om vijf uur moeten zeggen van uh, we draaien het licht uit en we gaan lekker naar 12 doen. En uh, dan gaan we een biertje drinken en een uh, visje happen. Dat ligt, de, dat ligt in, de, in, de, in de planning, uh, Willem. Goed. Ja, nee, hartstikke goed, prima. Dus collega Willem bruist, bruist niet alleen in de studio of op internet, maar ook op het strand. Vanaf 4 uur bij uh, uh, Strandclub aan Zee, dat is nummertje 12, hè? Helemaal goed, ja. Hey Willem, heb je nog uh, collega's van uh, ZFM daar gezien of niet? Uh, ja, ik heb. Uh, even kijken, ja, ik wil er wel even naar heen lopen. Maar die, die kunnen natuurlijk wel even een microfoon krijgen. Maar dan moet je even een geduld hebben. Ja, wie is dat dan? Wie is dat dan? Irene, Irene. Ach, Irene. Ja? Ja, ja is gezellig. Eventjes, hoi. Hallo, met Irene. Dag Irene, met Albert-Jan in de studio. Goedemiddag. Ha Hi Albert-Jan. Jij bent mooi op tijd. Ik ben hartstikke op tijd. <laughs> Ik ben altijd op tijd. Hartstikke goed. Ik heb het vergeten te vragen aan Willem. Maar er is nieuwe haring. En wie verzorgt de nieuwe haring vandaag? Oh, de, de, de nieuwe haring is van... Uh, hoe heet die daar bovenop? Van Boudewijn. Van Boudewijn. Ja. Oké. Okay. De vorenwijn die, die zorgt voor de haring. En als je hier naartoe komt, dan kun je een kaart kopen. En dan krijg je daar twee haringen en een heerlijk boletje bij. Nou. Een vorenwijntje krijg je erbij. Ja. Hartstikke goed. Jij bent mooi op tijd. Wij moeten nog een uurtje door. En wij zien elkaar om kwart over vijf, als je er nog bent. Uiteraard ben ik er dan nog, hoop ik. Oké. Okay. Ja. Nou, bedankt dat je even in de uitzending wil komen. Heel veel plezier. Goed. Groetjes aan Willem. En wellicht tot straks. Oké, okay, veel plezier daar op het uh, strand, heerlijk genieten van het uh, zonnige weer, hè. Ja, als de zon schijnt, dan worden we vrolijk. Als die boven aan de hemel staat is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaan. door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit, dan.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 De muziek van Johnny Kita Watson. And love is a real mother for you. We kijken ondertussen naar Q3, uh, Albert Young. Spannen uh, nog vier ja. minuten daar te gaan. Op dit moment vijfde en zesde plek uh, Red Bull. Uh, uh, verstappen en Ricciardo. En Ricciardo staat uh, nu net voor Verstappen. Ja, laten we hopen dat uh, nou gaat verstappen er weer voorbij. <laughs> yeah, yeah, yeah. Dat, dat bedoelen <laughs> we maar weer. Zo gaat het altijd met de kwalificatie. In ieder geval doet zijn auto het weer. Dat is weer prettig en weer mooi meegenomen. Laten we hopen dat het ook morgen tijdens de race zo blijft. Hè? Want ja, we hebben natuurlijk niks aan een verstappen die uitvalt. Want het is daar helemaal oranje. Dat is zo mooi daar in Oostenrijk. Als je kijkt naar het publiek wat daar is, steeds in beeld wordt gebracht. Alleen maar oranje. Alleen maar oranje. Nou, mooier kan je het niet krijgen. Wij zijn er nog één uur lang zo meteen na vier uur. In de laatste is Eros Ramsotti. En terra, promessa, tot zo. Zeg